Plastische chirurgen zijn verontwaardigd over de vrijspraak van voormalig gynaecoloog Rock G. Het OM had drie jaar cel geëist omdat zijn patiënten ernstige klachten hadden overgehouden aan de operaties... zoals infecties, gezichtsverlamming en lelijke huidplooien. In 2011 werd hij door het Medisch Tuchtcollege uit zijn ambt gezet. De voorzitter van de Vereniging voor Plastische Chirurgie zegt dat de tuchtrechter drie jaar geleden zei... dat deze man kwalijke dingen heeft gedaan, maar dat het strafrechter blijkbaar anders tegenaan kijkt. In Burkina Faso is de noodtoestand uitgeroepen en de regering ontbonden. Dat gebeurde nadat duizenden demonstranten het parlementsgebouw hadden bestormd en in brand hadden gestoken. Aanleiding voor de ongeregeldheden was het plan om de grondwet te wijzigen... zodat president Compaoré nog een ambtstermijn zou krijgen. De betogers willen dat hij na 27 jaar plaatsmaakt. Tegen het plan is dagen gedemonstreerd en de minister heeft gezegd dat het wetsvoorstel van tafel gaat. Bij Sint Maarten is een vrachtvliegtuig van pakketvervoer FedEx neergestort. Het toestel stortte in zee. De twee bemanningsleden zijn vermoedelijk om het leven gekomen. Het fedex vliegtuig steeg aan het begin van de avond op van de luchthaven van Philipsburg. Even later besloot de bemanning om om te keren en op dezelfde baan weer te landen. Net voor de landing kwam het toestel in zee terecht. De oorzaak van het ongeval bij Sint Maarten is nog onbekend. De Chinese computerfabrikant Lenovo heeft de overname van smartphonefabrikant Motorola afgerond. Motorola maakte de afgelopen jaren honderden miljoenen euro's verlies. Het bedrijf was sinds 2012 in handen van Google. Dat vooral geïnteresseerd was in de vele patenten die het bedrijf had. De meeste van die licenties blijven in handen van Google. Lenovo laat de merknaam Motorola bestaan. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag nog iets warmer. En daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was het...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 Welkom bij Tussen Epp en Vloed, gepresenteerd door Charles Duif. Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je. Schat. Ook ging je met haar mee naar huis En deed je huiswerk bij haar thuis Dan zei ze, mam Mag hij straks ook een boterham Ze zeiden dat je met haar ging Want om je pink droeg jij haar ring Met rode steen Die gaf ze eerder aan geen een, zo'n mooie ring had jij alleen. Dan komt de tijd waarop je ziet met meisjes lopen, is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek. Als vriendjes riepen. de gek! Omdat je wist. Met vissen had men jou gemist. En duur had jij. S'avonds zeg je na een feest, waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat kleren ding? En het leek haar s'avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd. Ik wil niet meer.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 Eén van de mooiste liedjes vind ik zelf van Robert Long. Natuurlijk kalverenliefde was dat. We gaan verder met Skeeter Davis. It's the end of the world. Does my heart go on beating? Wat een mooie naam eigenlijk. It's the end of the world. Nou, het is helemaal niet het einde van de wereld... hier in de studio van ZFM Zandvoort. Hoor. Dat valt erg mee. Ik kergezelschap van Nia. Zo heet het nummer. Ja, als u daar niet van bij komt, luisteraars. Van een drukke dag die u misschien wel heeft gehad. Dankzij mijn uh, goede vriend Marius van Buringen. Uh, ben ik erachter gekomen dat uh, er een hoop artiesten uh, overal op de wereld zijn. die uh, ja, allemaal albums opnemen met, met hits van vroeger. En een van die artiesten is Brian Adams. En eh, nou, ik zei het al dankzij Marius, die vandaag overigens eh, hier in Zandvoort meeluistert via de kabel, liet hij me net weten. Normaal met zijn eh, Lidwin in Denia, in Spanje, maar nu dus hier in, in Zandvoort. Ja, live aanwezig op de bank achterover hoop ik. Dat hij een beetje uitrust. En dat geldt ook voor Lidwin natuurlijk. Eh, want ik zou zeggen, Marius, Lee, lay, lay. Ik zeg niet Lady Lay, want dat moet ik dan weer tegen Lidwin zeggen. Lidwin? Lady Lay. Brian Adams, het nummer van eh, oorspronkelijk natuurlijk Bob Dylan. big bread. Hij nam een uh, volledig album op met allemaal uh, klassiekers, nummers zoals God Only Knows en uh, uh, nou ja, nog veel meer. In ieder geval um, allemaal covers en dat heeft uh, Annie Lennox van The Eurythmics ook gedaan. En die gaan we beluisteren met een heel mooi nummer van uh, onder andere ook Ray Charles, Georgia On My mind. George On My Mind. Ja, in de lange rij van uh, artiesten die dus allemaal covers opnemen. Barry Manninglow is er ook zo in, Maar uh, heeft zich ook geschaakt Neil Diamond. En dat uh, zou je misschien niet van hem verwachten. Maar dat heeft hij toch gedaan. Maar wel met een heel mooie nummers. Waaronder een uh, prachtig werk uh, van George Harrison. En dan heb ik het natuurlijk over Something. Dit keer de uitvoering dus van Neil Diamond. Zo. Tracks me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe and how Somewhere in her smile She knows That I don't need no I don't know Harrison, de, de Beatles natuurlijk. De gitarist van de Beatles. Met het prachtige nummer Something. En nu vertolkt door Neil Diamond. Ja, luisteraars. Uh, Frank Sinatra die draait eigenlijk helemaal niet zoveel in het programma. Maar daar heb ik een speciale reden voor. Want rond de klok van half elf... ga je contact zoeken met een speciale meneer... die een heel mooi album heeft uitgebracht. Afgelopen dinsdag is dat uitgereikt... door ook weer een hele speciale Amerikaan. U gaat er straks meer over horen. Rond de klok van uh, half elf... hoop ik hem eventjes uh, aan de telefoon te hebben.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 Frank Sinatra, hij deed het op zijn manier. En ik weet een meneer in Nederland die het op zijn manier doet. Martijn, goedenavond. Hey, goedenavond, Charles. Welkom in de uitzending. Want, luisteraars, ik heb Martijn Lutmer aan de telefoon. Dat is niet zomaar iemand, die heeft gewoon de ziel, hoewel Toet Stielemans nog leeft, heeft gewoon de ziel van Toet Stielemans geleend. Oh jee, wat een eer, dankjewel, dankjewel. Terwijl ik eigenlijk niet eens echt probeer om Toets Silemans na te doen, zeg maar. Nee, nee dat is ook zo. Maar voor mij is dat geluid toch... Uh, ja, dat associeer ik toch met Toets. Ja, dat begrijp ik wel hoor. Dat is, uh, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik heb uh, uh, in mijn uh, mondharmonica spel wel ongeveer dezelfde klank als, uh, als dat, uh, dat hij heeft. Ja, Nou, jij hebt voor mij in ieder geval volledig de Toets doorstaan. Dankjewel. <laughs> ja, afgelopen dinsdag was ik natuurlijk in Eemnes in uh, Wakker. Uh, een, een etablissement, ja, wat, hoe moet ik het noemen, een ruim café of een restaurant? Het is een brasserie. Ah. Het is een, ah. uh, het is een, een restaurantbar uh, uh, waar het uh, heel vaak uh, heel erg gezellig is en waar uh, vrijwel elke dag live muziek wordt gemaakt. Een, uh, een van de weinige plaatsen voor zover ik weet in Nederland waar dat nog kan. Ja, hey, en, en want ja, er, er zijn hier uh, in Haarlem bijvoorbeeld in omstreken zijn er talloze uh, horecazaken uh, die allemaal uh, jamsessies organiseren. Ja. Volle bak, muzikanten die voor niks spelen. Dus dat ja. is voor die ja. hey, Maar dat gebeurt daar in Eemnes ook? Die, die, die? Ja, dat gebeurt daar in Eemnes ook. Um, uh, uh, eens in de in de twee weken ja. uh, op de donderdagavond. Um, uh, dat is dan toevalligwijs uh, volgende week donderdagavond, anders dan had je me nu niet aan de telefoon gekregen, want. Um, het is natuurlijk wel een jam-sessie, maar ik kan je zeggen dat daar ook flink gelobbyd wordt altijd. De muzikanten ontmoeten elkaar daar ja, ja. Um, en ik, ik moet je eerlijk zeggen van alle jam-sessies, ik, ik ben toch bij behoorlijk wat sessies geweest in de landen. Ja. Is er, is er uh, geen enkele die ik ken die uh, zo mooi en professioneel geregeld is als die in uh, Haarlem. En uh, sorry, in bij uh, in, uh, in, uh, Wakker in MS. Ja. Uh, en dat heeft er dan vooral mee te maken ook dat het een echt een hele goede jazzsessie is. De meeste sessies, daar dreigt het toch vaak te verzanden in allerlei uh, popachtige toestanden. En daar ja. is op zich niks mis mee. Ja. Maar als je kijkt naar uh, echt een. Echt een goede jazz sessie, dan is, is uh, dat uh, absoluut een aanrader voor uh, de liefhebber als je een keer in de buurt bent. Ja, dat, moet, dat betekent dan ook dat er meestal hele goede muzikanten allemaal binnen zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En um, um, ja, wat kan ik daarover zeggen? Um, uh, een, uh, een groot aantal van de mensen met wie ik uh, dagelijks uh, speel en uh, mijn, uh, mijn optredens doe, heb ik uh, daar ontmoet. Ja, ook de mensen die meegewerkt hebben aan je nieuwe album. Uh, ook de mensen die ik uh, uh, ja, aan, mijn, aan mijn nieuwe album uh, om een, uh, een voorbeeld te geven uh, Kent Hanson uh, jouw uh, directe uh, radiocollega van Radio 6 FM dat is iemand die in uh, Huizen zit ja. die heeft uh, mij in contact gebracht ooit met Henk Neutgeert Toenmalig dirigent van het jazz van het concertgebouw. Ja. Nou goed, en uh, met hem heb ik, uh, uh, dus afgelopen dinsdag, inderdaad, zoals je al aangeeft, mijn uh, nieuwe album uh, gereleased. Dat wil zeggen, hij heeft de arrangementen gemaakt. Ja. Um, een ander voorbeeld is de, de, de, de sterviolist Erne Ola. Dat is een, uh, de, de concertmeester van het Metropoolorkest geweest jarenlang. Uh, ook een van de lieden op de CD. Ook die ontmoette ik bijvoorbeeld daar. En zo kan ik uh, wel even doorgaan. Ja, want jij krijgt de CD ook uitgereikt door een heel bijzondere uh, figuur. Hè? Ja, ja, ja en, en dat is misschien niet een, een associatie die je direct zou maken met... Uh, Jazzmuziek? Met, met jazzmuziek en, en, en, en misschien al helemaal niet met uh, instrumentale muziek. Het gaat om een, uh, een uh, songwriter, uh, Michael Garvin. Een uh, man die uh, maar liefst 22 1 hits op zijn naam heeft staan. Ja. Waarbij um, uh, de bekendste uh, voor mij tenminste zijn uh, uh, Waiting for Tonight van Jennifer Lopez. En ook bijvoorbeeld uh, Never Give Up a Good Thing van George Benson. Dus dat ze toch uh, niet mis, kan ik je zeggen. Dat zijn uh, wereldsterren. Ja, ja. Dat is, uh, en dat is toch wel een, een buitengewoon genoegen om uh, ja, dit soort mensen in je, op je eigen feestje te mogen ontmoeten, kan ik je zeggen. ja so, Jij hebt nu een cd gemaakt met allemaal werk van, van Sinatra. Ja, klopt. Uh, Ik mag zeggen de betere nummers van Sinatra. Hoe, hoe zijn jullie uh, uh, daarop gekomen? Waarom Sinatra en waarom die nummers? Ja, nou, uh, laat ik eerst even over die nummers zeggen. Um, uh, er zijn ongeveer 2000 nummers van Sinatra die ik zou willen opnemen. Laat oh. ik dat vooropstellen? Ja, ja. En um, uh, uh, ik heb uh, op een gegeven moment een, uh, een lijstje gemaakt. Kijk, ik wilde eigenlijk niet de stampers hebben. Ik wilde uh, niet, uh, wat, je, wat je bijvoorbeeld net draaide, My Way. Uh, daar is niks mis mee, maar dat is, dat, daar kan ik niks mee aan toevoegen. Dat nou ja, precies. Dat is ook al zo vaak gecoverd, uh, hè? Ja. Dus, ja. dus wat ik gedaan heb, ik heb eigenlijk allemaal uh, stukken genomen die of... Uh, ja, zeg maar als enige door Sinatra zijn opgenomen. Ja. Of stukken die wel degelijk met hem geassocieerd worden... zoals bijvoorbeeld Nancy. Of uh, stukken die uh, delen van de originele arrangementen hebben. Wat ik daarmee bedoel... Uh, Sinatra heeft bijvoorbeeld een, een, een, een cd gemaakt met uh, Jobim. Ja. Uh, en nou goed, de, de nummers die daarop staan... Uh, die, uh, de arrangementen daarvan... die heeft Henk Meutgeert uh, nou, vrijwel één op één overgenomen... Ja. En heeft hij dus uh, herschreven voor pianobas, drums en strijkkwintip. Ja, want die waren allemaal aanwezig op de avond. Hè? Ja, ja Fantastisch. dat is een uh, ja. sensatie. Ik kan je zeggen dat ik, uh, ik ik begin nu voorzichtig aan een beetje te landen. Want het is een feest geweest wat, wat mij betreft zijn weerga.. Uh, ja. Niet kind. ja, volgens uh, mij meer is 300 man. De, de, de, de, de, de plek is niet zo verschrikkelijk groot. Nee, dus het, het was uh, echt, het was echt ademhaling in groepen van drieën. <laughs> Allemaal tegelijk. Ja, dat ja. is inderdaad, uh, ik, uh, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, er is gelukkig niets gebeurd. Maar ik heb uh, wel het gevoel dat we dat we, nou ja, toch, toch uh, het, het, het, hoe moet ik dat nou zeggen, wel een beetje geluk hebben gehad. En ja. ik zou eraan willen toevoegen. Dat als je dan ook nog met eh, acht begeleiders eh, speelt. want daar gaat het om. Ja. die elkaar eh, nog nooit gezien hebben. dat moet ik ook nog bij zeggen. Kijk, in zo'n studio. Daar wordt alles in etappes opgenomen. Dus ja, met precies. andere woorden, je neemt eerst het ritme op en dan komen de strijkers. Dus als je dan voor het eerst met z'n allen bij elkaar zit en je hebt even een doorspel. We hebben ongeveer uh, één uur hebben we, uh, met z'n allen gekeken naar de, de muziek. Ja, ja dan, dan is het eigenlijk, eigenlijk achteraf gezien uh, kreeg ik trillingen van, dacht ik. Een, ho dan. een hoogstandje. Ja, maar het zijn natuurlijk wel muzikanten die allemaal goed kunnen lezen. Absoluut. En, absoluut en... voor naam en faam, zeker, zeker, zeker. Maar dan moet je er toch nog maar afwachten of het klikt en of het uh, uh, allemaal uh, uh, goed gaat. En ik moet je eerlijk zeggen, kijk, er zijn uh, uh, natuurlijk duizend dingen die, die beter zouden kunnen. Maar ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat ik, ben, ik was eigenlijk stilletjes verbijsterd over de kwaliteit en het resultaat. Zo, nou. In positieve zin. En ik met jou, ik heb op de tafel gestaan, achter, helemaal achter in de zaak, want anders kon ik niks zien. Uh, wel horen natuurlijk, gelukkig. Het ja, kwam, ja, ja, ja. kwam Nancy voorbij. en ik, daar, Toen kreeg ik een brok in mijn keel. En dat je uitleggen. Mijn vader namelijk, uh, toen hij nog leefde. Hij is een, een tijd geleden overleden. Uh, mijn vader uh, uh, had één favoriet nummer van Frank Sinatra. En dat was Nancy met de laughing face. Ja. En dat speelde jij ja. zo prachtig. En, uh, en ja, toen ik dat hoorde, toen, uh, moest ik echt even slikken. Ah ja ja ja ja en en en en, en dank je wel voor dat mooie compliment en maar dan moet ik dan nog aan toevoegen dat um, uh, ook hier weer Henk Meutgeert de precies de piano intro's zoals in de originele helemaal heeft herschreven precies zoals uh, dat dat origineel in de opnames van Sinatra heeft geklonken en. Ja, omdat ik nou helemaal niet zing, was dat voor mij de manier om het herkenbaar te maken als zijnde Sinatra-stukken. Ja. Zeg, Martijn, dat nieuwe, nieuwe album van jou, dat heet ook Frankly. Dat heeft iemand, uh, uh, via Facebook heb jij dat, uh, geprobeerd om daar een titel voor te vinden. Dat heeft iemand ja. uh, bedacht en gewonnen, hè? Klopt, klopt. Er zijn echt honderden reacties opgekomen. gekomen. Echt, ja. hou je niet voor mogelijk... En um, uh, ja, goed, inderdaad. Uh, uiteindelijk heeft. Uh, uh, Medi. Uh, dat is een. Uh, goed, een van mijn, uh, mijn Facebook-vrienden heeft een, een, een titel bedacht. Frankly. Ja. En ja, goed. Uh, daar hebben we uiteindelijk uh, voor gekozen. We, hebben een, uh, we hadden een uh, jury opgesteld. Uh, bestaande uit mijn management en ik, uh, en ik zelf. Ja. En uh, we vonden dat uh, de beste titel. En, uh, want we wilden eigenlijk ja, wel graag een, een associatie naar Sinatra. Maar Frankly is ook. Uh, vrijpostig en is ook, uh, uh, ja, zou ook mijn karakter kunnen symboliseren, zo zou ik het willen zeggen. Oké, okay. zeg, en want voor de luisteraars die straks gaan luisteren naar een nummer van jouw album, het is een, een rustig nachtje met sterretjes, dus ik dacht aan de Quiet Night. Quiet night. Ja, mooi, mooi, mooi. Uh, mooi. Ja, uh, uh, al, die, al die mensen die willen natuurlijk weten van waar kan dat album uh, op de kop worden getikt? Uh, hoe kunnen ja. ze dat aanschaffen of uh, hoe werkt dat? Op dit moment is de makkelijkste manier, heel simpelweg, ik weet niet of ik zal maar een naam mag roepen, maar groepen, maar bol.com, dat is uh, eigenlijk de makkelijkste manier. Of een ander internetprovider internet, uh, die, uh, die, ja, die, die dat levert, of... uh, de, de, als je er al twee noemt, dan is, dan is er al geen reclame meer. Dus. <laughs> uh, je kan ja. iTunes, uh, de iTunes. De... Nou, oké. Okay. Er zijn talloze mogelijkheden, het de... is uh, ja. in principe overal te kopen en te bestellen. Ja, nou goed, uh, uh, uh, en dan hebben de mensen een album met hoeveel nummers? Het zijn twaalf stukken. Ja. Uh, waarvan uh, er, uh, moet ik even denken hoe dat ook weer, er ook weer zat uh, Er zijn er, uh, uh, dus twaalf nummers waarvan er elf met piano, bas en drums ja. nou, Nu wordt het ingewikkeld, zeven met strijkers ja. En één alleen met strijkers, hoe vind je dat? Nou, geweldig Ja, ik heb het allemaal, <laughs> voor mij is het geen kunst, want ik heb het allemaal kunnen, kunnen horen live, hè ja, precies. Ja, ja. Nou, we, hebben, we hebben niet alle stukken gespeeld van, uh, uh, van de CD. Uh, de, de meeste wel. Maar uh, uh, ja, er, moet ook iets, uh, er moet ook een reden over blijven om, uh, om uh, de CD te kopen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat, uh, om dat niet te doen. Ja. Maar ik vond het een geweldig feest. Ik vond ook, ook um, dat wil ik ook, uh, want er waren ook mensen uit Haarlem. Uh, en, uh, en omstreken, dat uh, ja. kan ik uh, met zekerheid zeggen. Dus ik wil ook uh, de luisteraars die uh, aanwezig waren heel hartelijk bedanken voor hun. Uh, Wilde enthousiasme. Het uh, heeft uh, mijn stoutste verwachtingen overtroffen... Ja. Uh, dat ik op een dinsdagavond in een polder... toch op een plek waar je niet zomaar even met een verkeerde afslag komt... Nee, want ik heb er ook anderhalf uur over gedaan voordat ja. ik er was. <laughs> ja, <laughs> ja. Nou, dat, dat begrijp ik. Maar ik wil iedereen ontzettend bedanken... want ik heb echt de avond van mijn leven gehad en ik, uh, ik denk met mij velen. Nou, en ik, ik hoop, uh, Martijn, dat een hoop mensen die de CD gaan aanschaffen... Ook nog vele avonden van hun leven uh, genieten van deze cide, uh, mooie cd. Ik wens jou alle succes daarmee. En met, ook met de live optredens die ongetwijfeld zullen volgen. En, en wij danken graag. u namens alle luisteraars van van Zandvoort natuurlijk uh, voor jouw uh, informatie over de cd. En uh, dat jij even aan de telefoon wilde komen zo laat nog op de avond. Nou heel graag gedaan en uh, aan alle luisteraars veel plezier. Dankjewel en quiet nights of quiet stars. Ja, zo heet het nummer. Dat is een uh, repertoire natuurlijk bekend van Frank Sinatra. Vertolkt door Martijn Lubner uh, op zijn mondorgel, om het zo maar eens eventjes uh, als instrument uh, te noemen. Nou, zo heet het ook, hè? gewoon mondorgel, mondharp. Ja, ik weet, ik weet niet uh, hoe je dat nou eigenlijk. Uh, officieel moet noemen. Ik dacht gewoon mondorgel. Nou, ik heb het niet... In ieder geval uh, u bent helemaal een beetje in de sfeer gekomen van de muziek zoals dat ook uh, door toet Stielemans uh, wordt, uh, wordt vertolkt. Martijn Lutmer uh, met zijn uh, nieuwe uh, album Frankly uh, bij internetzaken zoals uh, uh, uh, Vierkant.com <laughs> Nee, Bol.com natuurlijk. Nou ja, ik, ik mag eigenlijk geen reclame maken natuurlijk, maar daar kunt u bijvoorbeeld dat allemaal bestellen. Of via iTunes. Dat is ook een mogelijkheid. En... Uh, ja, we gaan Martijn natuurlijk heel veel succes wensen. U hoorde hem zojuist live in de uitzending. Heeft hij even een toelichting kunnen geven op zijn, op zijn inspanning om al die mooie muziek van Frank Sinatra op de plaat te krijgen? We gaan genieten van The Way We Were. En dat is weer een cover. Uh, dit keer, nou een cover. Ja, The Way We Were is ook een cover natuurlijk. Uh, door Barbara Streisand gezongen. Maar nu dit keer met Lionel Richie samen. Want ook Barbara heeft er een album op gemaakt. Uh, uh, opgenomen moet ik zeggen met allemaal uh, ja, duetten soms met overleden mensen maar ook met mensen die nog leven nou, Lilo Richie leeft natuurlijk nog en daarmee zingen ze als partner want zo heet, de, zo heet het album uh, The Way We Were Zoals we vroeger waren, The Way We Were. Een prachtige wet tussen Lionel Richie en Barbra Streisand luisteraars. Uh, we gaan een uh, nummer draaien van Hans Vermeulen. En Hans Vermeulen, ja, die woont natuurlijk in Thailand. Maar die was schijnbaar nogal fan van Charles Aznavour. Want ook hij heeft een cover opgenomen. En vertaald in het Nederlands. En dan heb ik het over het prachtige nummer She. Wat onder meer ook door Elvis Costello zo mooi wordt uitgevoerd. Maar dit keer gaan we ervan genieten uh, door Hans Vermeulen... De zanger vroeger van de Sandico's natuurlijk. En hij zong ook met die Anita Meijer samen vroeger. Eh, u kent hem ongetwijfeld. True Love That's a Wonder. And I See Your Face Again. Capital Punishment. Niet te, te vergeten dat mooie stuk. Maar dit keer dus eh, Zij. She. Van Charles Aznavour. Hans Vermeulen. zag mag dat ik telkens mee. Ze is niet altijd wie ze lijkt, ze heeft mij spijt. Met heel mijn hart heb ik het toegestaan. met zij. U kent het nummer IF van Brad wel, maar uh, heeft u het ooit wel eens gehoord van Tally Velles? Nou, dan klinkt het zo.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 Then you and I. Simply fly away. Kelly Chavellis. Kojak zeg maar, hè? de man met de lolly in de hoofd Met uh, een nummer van Brad If. Ja, luisteraars, we moeten eruit, want het is over bijna... de reclame, komt er weer bijna voorbij en het nieuws natuurlijk. Um, dus ik ga eventjes uh, er uit om een kopje koffie in te tappen. Uh, blijf luisteren, uh, eerst het nieuws en daarna weer naar mij. Tot 12 uur vandaag ben ik bij u met uh, nog veel meer mooie muziek. En dit is Desperado, Johnny Cash.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 Don't you draw the queen of diamonds, boy She'll beat you if she's able No, the queen of hearts is always your best bet Now it seems to me some fine things Have been laid upon your table But you only want the things that you can't get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 And don't je feet get cold in the wintertime. The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.